In <laughs> the <coughs> <Sess> <Sess> Jan van der Putten met het NOS-journaal. Drie medewerkers van de gevangenis in Roermond worden verdacht van fraude met declaraties, meldt omroep L1. Ze zouden in anderhalf jaar tijd voor 20.000 euro aan niet gemaakte dienstreizen hebben gedeclareerd. De fraude kwam vorig jaar oktober aan het licht. Het onderzoek van de dienst Justitiële Inlichtingen was deze maand klaar. Volgens L1 zat een teamleider in geldnood. Hij kreeg twee medewerkers van de gevangenis in Roermond zover dat ze valse declaraties indienden die door de teamleider werden goedgekeurd. Tegen het drietal is aangifte gedaan van verduistering. Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een methode bedacht... waardoor nauwkeuriger het tijdstip van iemands overlijden kan worden bepaald. Dat heeft te maken met de warmte van een lichaam. Zo kan op drie kwartier nauwkeurig het tijdstip van overlijden worden vastgesteld. Bij de methode die nu nog wordt gebruikt is de foutmarge maximaal drie tot zeven uur. Bijvoorbeeld in politieonderzoeken is het verstandig om specifieker te kunnen zijn.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 heeft misschien ook bijwerkingen, zegt de stichting. De ziekenhuizen zeggen dat de patiënten goed in de gaten worden gehouden. Het weer nog veel zon, ook wat stapelwolken en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en iets koeler. Vanaf maandag een paar zomerse dagen met in het zuiden plaatselijk 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 De wereld zo vrolijk, gezellig en ongeluk Waar heb je op de hele wereld meer plezier Reuze pret en vertier Waar leer je Amsterdammer ook pas kennen Waar moet je aan het bevennen Waar ontwijk de Waar vindt men de harte van angst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 Every hey. fun That's the battle, that's the, boom, the boom. En dat boppel kan er, dat boppel kan dat boppel Een berg dat zo heet moet wel machtig zijn, dan dat boppel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 Waarop zij Yo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 It's better.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 Wat slechts kort heeft bestaan, want je ging... Schitterend pleuren, zalig geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de lieve eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, naar wordt een paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Hou een lied en blijde lacht voor elke dag.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 En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 Mag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 Engagement kreeg hij bij Sito en Marijke Hoving in hun cabaretgroep Tingeltang. In Eind jaren 50 speelde hij een rol van de werkstudent Dinky in de televisieserie Pension Homeless. Die serie zong hij de grote hit: Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. En nou, dat was 1959 en die hit hoort u nu: Donald Jones met in een doosje willen doen. Ik zou je het liefst.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 niemand kan erbij.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 Zandvoort Zandvoort. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Ramse Shafi. Geboren in uh, Nulie, Suzet op 29 augustus 1933. En overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Was een Nederlandse chansonier en acteur. En na een carrière als acteur bij de Nederlandse comedy. Maakte Shafi sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes als Sammy, we zullen doorgaan. Laat me zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En jean Chantel uit de jaren 60 en 70 werden krachtige meeseers. En u hoort nu een rustiger nummer, maar wel een heel mooi nummer. Ramse Saffi, samen met Lisbeth Lisbeth, aan de kant.